De Amerikaanse regering heeft bezorgd gereageerd op het uitstel van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op de Maldiven. Gisteren haalde oud-president Nasheed 47 procent van de stemmen niet genoeg voor een absolute meerderheid. Daarom is een tweede ronde nodig. De rechter stelde die zes dagen uit omdat een kandidaat langer de tijd wil om campagne te voeren. Door het uitstel is onduidelijk wie de komende week de leiding heeft op de toeristische eilandengroep in de Indische Oceaan.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 De tip kwam van vrienden van twee jongens die sinds gisteravond worden vermist. De vrienden gingen op onderzoek uit en zagen bandensporen op de weg. Het is niet duidelijk of de twee lichamen van de vermiste jongens zijn. De politie wil de identiteit pas later vandaag bekendmaken. De weg tussen Groningen en Winsum is afgesloten geweest voor onderzoek.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 In het voorjaar waren we nog op de Sallandse heuvelrug. Dat waanzinnig mooie uitgestrekte heidegebied. Zagen we ze nog balsen en hoorden we ze roepen: onze laatste korhoenders. Lars Soerink van Vogelbescherming liet ons toen trots zien welke dieren hij in Zweden gevangen had. en in Overijssel weer had uitgezet. om de Nederlandse korhoenders te ondersteunen en de populatie misschien wel te redden. Het was de laatste kans, en dit keer zou het misschien lukken... mits de mannetjes de vrouwtjes zouden vinden... mits ze zouden paren, mits een nest zouden krijgen... en mits de jongen groot zouden worden, dan kon het allemaal nog. Diep in zijn hart wist Lars ook dat het vechten tegen de bierkaai was... en waarschijnlijk onbegonnen werk. Maar het kon toch niet zo zijn... dat deze prachtige vogel voor Nederland verloren zou gaan. Maar daar lijkt het nu toch echt op. Het kan bijna niet anders of het korhoen gaat uitsterven. Nou, straks hoort u veel meer over het hoe en wat... maar nu nog even één keer die balsroep. En de tip om toch vooral nog eens ja, een fietstochtje te plannen... tussen Holt en Nijverdal om ze te spotten, nu het nog kan. Kent u de natuurgebieden de Oldebroekse Hei, Volkel en de Harskamp... Nou, sommige mannelijke luisteraars zullen denken... hé, hey, daar heb ik nog eens met een houwitser geschoten of een val. En sommige vrouwelijke luisteraars zullen nu denken... ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, of daar zat mijn vriendje gelegerd. <laughs> maar goed, verder zullen deze terreinen grotendeels onbekend zijn. Het zijn defensieterreinen en betreden is vaak ten strengste verboden. En dat terwijl de natuur er vaak uitbundig of heel bijzonder is. Een paar jaar geleden maakten we al een speciale locatie-uitzending... op een van die terreinen. En nu is er het boek Missie Natuur... met prachtige foto's en verhalen over de natuur op al die onderwerpen onbereikbare plekken in ons land. En zometeen horen we er meer over. En we brengen een bezoek aan een van de vaste bellers van de Venolijn. Te weten... Petters van de Kolk van de IVM-tuin in Regen. <laughs> Wij zijn Medelbensveld en Janine Albring. En tot tien uur is dit Vroege Vogels. De eerste deel het Allegro, uit het hoornconcert in Esgroot van Johan Joachim Kwans. Met 25.000 hectare aan militaire terreinen behoort het ministerie van Defensie tot de grote natuurbeheerders van Nederland. En doorgaans gaat het om heidevelden, zandvlakte, bos en schrale graslanden, waar je vaak plant- en diersoorten ziet die op andere plekken nagenoeg verdwenen zijn. Vliegbasis delen bijvoorbeeld bij Arnhem. Is uh, heel vlinderrijk. Defensie-ecoloog Niels Gillissen heeft de natuur op militaire terreinen beschreven... en gefotografeerd voor zijn deze week verschenen boek Missie Natuur. Compleet met kaartjes, want nou, toch ongeveer de helft van de terreinen... is opengesteld voor wandelaar of fietser. Henny Radstaak is met Niels Gillissen op vliegbasis delen... waar uh, beide heren het terrein ingaan. Maar natuurlijk eerst even op de verkeersstoren checken of het wel veilig is. Uh, sorry.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 Ja, op de vliegbasisdelen delen zijn vier hoofdburgten van, van dassen. En buiten de vliegbasis leven ook heel veel dassen. Dit is echt een kerngebied voor de das. En dat heeft te maken met dat hier op de basis deels nog landbouwgronden liggen... die ook nog bemest worden, waardoor er veel regenwormen te halen zijn. En ook omdat de vliegbasis toegankelijk is gemaakt voor die dassen. Dus in de omheining zijn dassentunneltjes gemaakt. Ja, de kleine buizen waar de das doorheen kan. En je ziet dat die uh, dassen van buiten het veld ook hier komen forageren. Omdat hier uh, gewoon uh, veel voedsel te vinden is. Ja. En, dus hier, uh, hier onder, uh, onder ons zit een hele familie das. Ja, ja uh, waarschijnlijk wel. Want uh, dit is uh, een bewoonde burcht en uh, ja, die zitten hier... Uh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 Heel veel, ...heel veel beesten toch een bepaalde mate van gewenning uh, vertonen aan het militair gebruik. Sterker nog, er wordt ook wel gezegd dat sommige soorten zijn het dankzij dat er, uh, nou ja, dat er militaire oefeningen zijn... ...dankzij dat het defensieterrein is, bijvoorbeeld uh, de zeehonden bij de vliehors of Vlieland. Ja, nou ja, dat heeft te maken met dat sommige terreinen bijvoorbeeld afgesloten zijn voor, uh, voor het publiek. Wat ik vaak zie is dat uh, afgesloten terreinen...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 Blijkbaar veel muizen ook in zitten. Dus je, je ziet hier vaak ook wel uh, veel roofvogels... Uh, uh... Op het, op het vliegveld uh, zitten. We zagen straks al twee raven overkomen. Ook die, uh, uh, ook die uh, komen hier wel eens een korstje bij elkaar scharrelen. Maar, Blauwe kiekendief? Uh, ja, blauw kiekendief foerigeert hier in de winter altijd. En uh, ja, van het voorjaar heb ik ook uh, twee rode wouw en een zwarte wouw bij elkaar gezien. Uh, grauwe kiekendief uh, regelmatig gezien hier. Dus, uh, ja, dat kan allemaal uh, in verband met uh, de vliegenveiligheid, want dat is natuurlijk ook een, altijd een uh, hot issue. Nee, dat klopt. Dat, uh, kijk, als die een probleem zouden gaan vormen, dan, uh, dan worden ze ook uh, eventueel verjaagd. Het is een beetje een dubbel verhaal, hè? defensie en natuur.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 Er wordt nog niet gevlogen, dus ja, op dit soort momenten kun je gewoon ja, ook van de stilte genieten hier. Van de boheemse componist Johan Ladislav was dit uh, um, het eerste deel, het Allegro, uit de harpsonaten in C-Klein. Gespeeld door harpiste Lavinia Meijer. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Tot een paar weken geleden werden op verschillende plekken in Nederland... nog groene kikkerlarven gezien. Het heeft alles te maken met de late en extreem koude lente van dit jaar. Nou, de laatbloeiers hebben nog geen tijd gehad voor een metamorfose. En ja, dan zit er niks anders op in het water blijven... en overwinteren in de modderige bodem of tussen de waterplanten. Meer laatstelingen op de Venolijn 035 6711 338. Een samenvatting van de meldingen van deze week. Elske, Bavelaar in Breukeren... Vanmorgen vlogen om 12 uur honderden kramsvogel over borstjes, bij- en lachakkers naar het zuiden. Vraag de Wieri, dat is in de beeld. Ik heb op het landgoed Oosboek waargenomen dat de berken en de beukenbomen nu op 6 november half verkleurd zijn. De eikenbomen nog lang niet. Met Connie Blok. Dinsdagmorgen rond een uur of één zag ik plotseling een houtsnip en lange snavel in de grasmat van onze tuin steken. Zomaar in een stadstuin in midden -Rijsbeek. Bertus van der Kolk. Onderweg door het bos naar de WN-tuin in Reden... zag ik grote parasolzwam, parelstuifzwam, grote sponszwam... eikhaas en veel nevelzwammen. Koos Hogekamp uit Bennekom... Deze week zijn er in onze tuin, volop kopenweekend, in de lijstenbest. Maar de grootste verrassing, een notenkraken had ik nog nooit eerder gezien. Mien Derks uit Heel, ten westen van Hoormond. In mijn tuin bloeit al voor de tweede herfst de slanke sleutelbloem. Onder een perenboom naast de rozen. Marjolein Boekhoven in Dieren. Gisteren reden wij naar Apeldoorn... En ze daar een prachtig geel lariksbos. Zelfs zonder zon mooi om te zien. En waren slechts enkele nog die groen waren. Met Joop de Graaf uit de Nijmegen... vanochtend voor de keer een voluit zingende Minuten Minutenlang en met een perfect repertoire. Wel wat verwarrend op een kille herfstochtend, hoewel het zonnetje af en toe door de bewolking kwam. Notenkraker. Ah, nooit. Heb ik nog nooit gezien? Jij? Uh, nee, nou, we, we hebben hier Koos Dijksterhuis. Die straks, uh, ik verklap alvast maar, de column gaat doen. Maar Koos, de heeft niet knik niet, niet, niet, niet, schudden een beetje. Het is vaak dan een spreeuw. Nou, als het, uh, uh, hij zit niet bij een microfoon, maar ja? Ja. Er zijn diverse meldingen met foto. Ja. Een ja, Koos, je hebt geen microfoon. Ja, maar dus, maar wat, is dan, maar, wat is het dan meestal? Een spreeuw. Een spreeuw, ja. ja. Uh, maar blijft u vooral bij LL met de Venolijn 0, 1, 0 5, 6, 7, 11, 3, 3, Ja, ik denk die akoestiek is hier zo uh, erg. Dat als ook als hij daar zit te praten, horen we hem nog wel. Uh, de zoogdiervereniging zoog vraagt om meldingen van de Muntjak. Het is een klein, exotisch hertje uit Zuidoost-Azië... dat ook wel blafherten wordt genoemd vanwege zijn geluid. Het dier komt namelijk al 15 jaar voor in Nederland. Alleen, we zien hem zelden. We weten zelfs niet eens hoeveel er in ons land leven. Jeanette Paramoor vraagt aan Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging om uitleg. Ja, kijk, de gegevens die we nu hebben... verwachten we eigenlijk dat we uh, hooguit enkele tientallen in Nederland zitten. en dan Met name in uh, Noord-Brabant. Hoe zijn ze in Nederland gekomen dan? In de jaren negentig zijn er waarschijnlijk wat dieren uitgezet... omdat we meldingen kregen over een deel van het land heen. Dus dat is te toevallig om in één keer op allerlei plekken dieren op te duiken. Maar de laatste jaren hebben we het idee dat er vanuit België dieren Nederland intrekken dan Brabant in. Want daar leven ze meer. In België zijn de laatste jaren meer dieren waargenomen, ja. En vanwaar nou deze oproep van jullie om meldingen door te geven? Nou, het is een soort die, uh, waarvan bekend is in het buitenland, uh, zoals in Engeland, maar ook in Japan... dat als hij zich daar vestigt, uh, dat hij uh, schade veroorzaakt. Met name aan boomkwekerijen en bosbouw, maar ook ecologische schade. In Engeland is er nogal problemen met populaties populatie van bosplanten... dat die helemaal worden opgegeten door uh, muntjaks. En ook uh, de concurrentie met de ree, waardoor uh, de ree een populatie uh, afneemt. Ja. Ik las dat ze zelfs een bedreiging zijn voor bosvogels... Hoe zit dat? Ja, doordat ze, het is een soort die, uh, ook dus die veel in de dichte begroeiing voorkomt en daar ook veel eet. En daardoor kan die dus biotoop voor soorten zoals uh, nachtegaal en tuinfluiter nadelig beïnvloeden. Ja. Nou levert er in Engeland dus honderdduizenden. Dat hebben we hier natuurlijk ja. helemaal niet. Uh, kun je nou zomaar zeggen dat dat hier ook gaat gebeuren? Nou ja, kijk. Je kunt het niet één op één vertalen, maar uh, de kans dat het hier ook gaat gebeuren als de soort zich vestigt, die is gewoon erg groot. Dus we moeten dit uh, gewoon goed in de gaten houden. Want hij plant zich heel snel voort of zo? Ja, ja dat gaat veel snel als bij het ree. Een ree die, um, die kan ze één keer per jaar voortplanten. En een muntjak uh, kan het hele jaar doordoen en dan om de zeven maanden. Stel dat hij, uh, dat hij hier nou inderdaad uh, flink voorkomt, wat, wat kunnen we dan doen? Ja, het beheer... Dat wil je eigenlijk niet voeren. Je wil eigenlijk voorkomen dat de soort zich echt gaat vestigen. Dus de dieren die nu opduiken, die zouden eigenlijk verwijderd moeten worden. En dat kan via vangen of afschot. Het lastige bij vangen is de ervaringen in Engeland zijn dat de dieren zich daar zelf bij verwonden. Dus ja, er zal toch een wat dieronvriendelijke methode eventueel gebruikt moeten worden. Maar het is in ieder geval wel belangrijk dat we voorkomen dat de soort zich vestigt in Nederland. Als ik een muntjak wil zien, waar moet ik dan op letten? Hoe ziet hij eruit? Hij is uh, nog wat kleiner als een ree. Hij heeft zo'n beetje dezelfde kleur. Maar wat heel erg opvallend is, is ook de staat. Een, een ree heeft een staat die je eigenlijk niet ziet. Het is maar een paar centimeter. Maar een muntjak die heeft een staat van zo'n beetje 10 tot 15 centimeter. Ja, dat, dat valt wel op. Mocht u een muntjak in het wild tegenkomen, meld dat dus aan de zoogdiervereniging. Alle informatie staat op vroegevogels.vara.nl. Yeah. Mm -hmm. U hoorde, een, uh, u hoorde een klein stukje van... Uh, The Hobbit. The en... Dwarf Lords. <laughs> van de Engelse componist Howard Shaw uit The Hobbit. En uh, we gaan even naar uh, Ster en Nieuws. Tot zo. Nu even geen grappen meer. Want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen.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 Venezuela heeft een verslaggever van de Amerikaanse krant Miami Herald vrijgelaten. Jim Moyes werd donderdag bij de grens met Colombia gearresteerd. Hij werkte aan een verhaal over het tekort aan levensmiddelen... en zou geen toestemming hebben gehad om als journalist te werken in Venezuela. En op de A1 bij Muiden zijn een dode en een gewonde gevallen... toen twee auto's frontaal op elkaar botsten. Volgens de politie is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. Het weer, enkele buien, maar in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, het wordt 8 tot 11 graden. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel.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 Voordelige zonnepanelen. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Uh, ruim of nou al bijna drie minuten over half negen. Uh, hoog tijd voor de columnist in dit programma. We hebben hem net al, we hebben hem net al even aangekuild, maar laten we toch nog even het rad een slinger geven. Koos Dijksterhuis. Goedemorgen, alsnog. Goedemorgen. Nu, nu zit je dicht genoeg bij de microfoon, gelukkig. Ja. Uh, ja, ik introduceer je nog even, schrijverjournalist. En binnenkort ook uh, ontdekkingsreiziger, zag ik op je site. Ja, ja. Met een, uh, we gaan met een ijsbreker naar uh, Spitsbergen. En uh, dan denk je, ja, moet dat, moet dat nou? Ja, ja je doet het nou, een beetje dat, alsof dat je zegt, niet. we gaan naar Schiermondelijk Oog. Maar, uh... Nou, Schiermondelijk Oog is, kan uh, zeker zo'n heftige expeditie zijn. <laughs> uh, kan ik je verzekeren, als je met mij meegaat. Maar... Uh... Maar nee, ga je als reisleider, of wat is het dan? Nou, reisleider, het is, ja, publiekstrekker via, bij Trouw. En dan gaan we mee met Koos. En dan uh, op reis naar Spitsberg. Ik twee keer eerder gegaan. Het is echt een fantastisch mooie reis. Je stapt aan boord in uh, Hansweert in uh, Zeeland. En dan via Schotland en een paar uh, hele mooie uh, eilandjes, Schotse eilanden. Hoe heet ze? Shetland-eilanden. Ga je naar Jan Mayen? dat is een, een, een, een gigantische spierwitte vulkaan die reist uit de Noordelijke Atlantische Oceaan. Nou, het is nauwelijks mogelijk om daar te komen... als je niet met dit, uh, deze kleinschalige koers meegaat. Mee mee gaat. Mee ja. ja, ja, het, nou, het is ontzettend gek. mooi. Niemand kent dat eiland. Laat staan dat je er geweest bent, maar het is echt een... en, nou, je en, walvissen, het en noem het allemaal op, ijsberen, tienduizenden zeehonden, ijs. Het is allemaal zo ontzettend zijn nog, mooi. Zijn er nog plaatsen gekozen op de boot? Of... Uh... Ja, ik denk het wel. Oh, okay. Dan moet je bij Ocean White Expeditions kijken. De folder. Google maar even op koos in Spitsbergen. <laughs> en dan kom er dan. Ja, ja, hoor. ja. ja je, je column gaat over een iets minder uh, spannend uh, exotisch dier. Maar toch nou, zeker leuk. Wel ook een uit het noorden. Ga je gang. Snip in de tuin. Er schoot iets langs het raam. Een koudje zeker. Ik vergat het weer. Maar smiddags moest ik de deur uit. En ik zag iets bewegen onder een struik. Ik tuurde. En er zat een donkerbruine bal waar een lange snavel uitstak. Een houtsnip. Er werd er net nog een gemeld bij de Venolijn in Rijswijk in een tuin. En vorige week ging het in vroege vogels ook al over houtsnippen. Over het vangen ervan om ze te ringen. En snippen zijn ook populair jachtwild voor in de pan. Voor 1400 euro kunt u een weekend snippen schieten in Ierland. Hoe verzinnen ze het? Houtsnippen zijn de waadvogels van het bos. Ze waden niet door modder en water, maar door de bladeren op zoek naar vormen. In de lente kunt u houtsnippen in de avondschemer zien en horen baltsen. Ze fladderen vleermuisachtig rond, waarbij ze kunnen kwaken, knorren, sissen en snuiven als een snipverkoude snotneus. Wie dat een keer meemaakt, vindt houtsnippen zo aandoenlijk. Die zal ze nooit meer eten, laat staan schieten. In Scandinavië zijn meer houtsnippen dan hier. Voor de winter komen ze met duizenden naar Nederland. Toch zie je ze zelden, want houtsnippen zijn nachtvogels en ze hebben een schutkleur en ze houden zich overdag koest. Ze vliegen pas op het laatste moment weg. Dan fladderen ze met hun ronde brede vleugels tussen de stammen door. November is de maand dat die noordelingen bij ons arriveren. Een arriverende houtsnip landt met zijn plompe lijf op een open plek in het bos. Maar vaak is een houtsnip na de reis zo moe... dat hij zich in een tuin of een parkje zomaar laat neerploffen... tot midden in de binnensteden, net als die ene in Rijswijk net. Ieder jaar zie ik wel een houtsnip in de stad. Soms levend, soms dood. De houtsnip zat daar roerloos onder die donkere struik. Zijn snavel stak ver uit zijn plompe lijf. Wat moest ik doen? Ik moest naar een afspraak. Houd moed, houtsnip, dacht ik. Aan het eind van de dag kwam ik thuis. Ik gluurde voorzichtig of hij er nog zat. Ja, of liever nee. Een bruine vogelkop met een lange snavel lag naast een bloederige poot in een bedje van losse veren. Etude was dit uit Die Kunst der vingervertigheid van de Oostenrijkse componist en pianovirtuoos Karl Czerny. Een half jaar geleden berichten we over de verkoop van natuurgebieden... door staatsbosbeheer en de enorme ophef die daarover ontstond. We sloten ons toen aan bij de Partij voor de Dieren... die geld inzamelde om stukken staatsbos te kopen... in de omgeving van het Overijsselse Daarle. Veel mensen deden mee met die aankoop... De Partij voor de Dieren slaagde erin om met de verkoop van certificaten... zoveel geld op te halen dat 100.000 vierkante meters natuur zijn veiliggesteld. En nu mogen de deelnemers komen kijken in de aangekochte gebieden. Joost Huizing is in Daarle. Samen met de leider van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme. Zelfs nog wat vogels in de verte. Prachtige herfstdag, Marianne Thieme. Dit is een van de stukjes die jullie gekocht hebben. grondbezitter, Marianne Thieme... Nee, dat ben nee, ik niet, hoor. Weet, oh, dat Want hoeveel hebben jullie nu? We hebben nu 100.000 vierkante meter bij elkaar gesprokkeld. Nou, dat noem ik groot grondbezit hoor. Ja, maar wel met heel veel mensen die allemaal een vierkante meter of een paar vierkante meter hebben gekocht. Dus het is echt een bos van mensen die protest hebben aangetekend tegen het natuurbeleid van dit kabinet. Ja. Laten we het bosje nog wat verder inlopen. Dan zie je aan de... Kanten, dat lelijke maisgebied niet, dat is jammer hè? dat dat er tegenaan ligt. Dat is ontzettend jammer, want iedereen weet, of veel mensen weten denk ik wel, dat daar juist heel veel mest dan juist wordt gedeponeerd. Dat ja. betekent dus dat je ontzettend veel schade krijgt in de natuur. We hebben bijvoorbeeld ook een poel hier vlakbij, maar die is al bijna verland en dat heeft te maken met de stikstofdepositie die hier is. En dan proberen we ook deze kwetsbare natuur te beschermen van invloeden van buitenaf. Maar verder ja. laten we het vooral met rust. Heeft dit bosje eigenlijk een naam? Het is natuurlijk het, het monument van het groeiend verzet. Want je zou zeggen, ja, 100 vierkante meter. Ja, wat, wat, wat scheelt dat nou? Maar juist doordat wij in zo'n korte tijd uh, dit gebied hebben weten te verkrijgen met uh, zoveel mensen, uh, heeft de staatssecretaris toen besluiten om de uitverkoop van de natuur helemaal stop te zetten op dit moment. Staatsbosbeheer hoeft niet meer gronden te verkopen. Nee, en dat was, en dat heeft ze ook gezegd in, in, uh, in juni, afgelopen juni. Dat was vanwege de maatschappelijke onrust. Dus dat kunnen de mensen die dit bos hebben gekocht op hun konto schrijven. Zo is dat. Vroeger was heeft toen ook uh, tien vierkante meter gekocht. Eigenlijk in naam van de staatssecretaris. Dus die tien vierkante meter is niet van ons, maar van Sharon Nou, Dat is mooi, want iedereen kan natuurlijk eigenlijk zijn eigen stukje hier straks vinden. Van ja. Dit vierkante metertje, ja, bijvoorbeeld hier de 10, vierkante meter. Dat is dan aangekocht door vroege vogels, ja. maar in naam van Sharon Dijksma. Dus dat is, dus is dan mooi, het, he? het Sharon Dijksma-gebiedje. Uh, <laughs> ja. Wat is er in dit bos voor leuks, want jij bent er al een paar keer geweest. Uh... Op eerste gezicht, als je naar een bos kijkt, dan denk je... ja, nou ja, dit, dit zie ik ook wel eens elders. Maar er zijn hier een paar uh, bijzondere flora- en fauna soorten die op de rode lijst staan. Bijvoorbeeld uh, de steenanjer, de moerasbassert uh, wederik. Ja, dat, dat zijn soorten die je nu toch niet ziet? Nee, nu niet, maar uh, ze zijn er wel in potentie. In de lente weer. In de lente weer. Uh, we hebben een Dassenburg. Dat is ook een van de redenen waarom we ja, dit stuk gebied hebben gekocht. En soms komen er ook reën langs, ja. oh, maar het is wel minder Dat is een open plek in het bos. Ja. Ik was hier een half jaar geleden met jouw collega Esther Ouwehand. Die was toen ook helemaal enthousiast voor ja, dat idee van... we gaan het gewoon zelf doen. Dat ja, nou, die ja. overheid het laat zitten. Ik hoop niet dat uh, al het natuur in handen van, uh, van particulieren gaat uh, terechtkomen... want dan weet je helemaal niet meer wat dan de bestemming van de natuur mm. gaat komen. Het is van ons allemaal... En uh, daarom is het zo van groot belang om een krachtig signaal... richting de staatssecretaris, richting deze regering, af te hebben gegeven. Ja. Van dit kan gewoon niet. De mensen willen het ook niet. Mooie open plek. Wat gaan jullie ermee doen? Want ik kan me niet voorstellen dat je dat zelf gaat beheren. Nou, het... Wel leuk eens een keer op een het... zaterdag <laughs> met een <de> zaag. <laughs> ja, nou, we gaan natuurlijk uh, de natuur zoveel mogelijk met rust laten... Dat is wat uh, veel meer denk ik, natuurbeheersorganisaties zouden moeten doen. De natuur, uh, het zelf laten bepalen wat er groeit en bloeit. En natuurlijk moet je proberen om uh, negatieve invloeden van buitenaf... zoals die stikstofdepositie, ammoniak, uh, lawaai... al dat soort dingen, dat moeten we proberen om, om dat enigszins uh, te voorkomen. Maar verder laat de natuur vooral zelf bepalen... Uh, wat voor biodiversiteit hier precies bij past... Gaan jullie het zelf tot in de eeuwigheid beheren en bewaren? Nou, we hopen in samenwerking met de omgeving... met landschapsorganisaties hier in de buurt te komen... tot een goed beheerplan. Maar dat betekent per definitie sowieso jachtvrij. En zoveel mogelijk te overlaten aan de natuur... waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten... zonder dat je de natuur verstoort. En er gewoon van, inderdaad, genieten. Ja. Hier, op een herfstdag, een beetje rondlopen. Ja. Waar is die... Dassenburg? Ja, dat zou ik je eigenlijk liever niet willen vertellen. <laughs> omdat, omdat ik het zo graag, zo graag wil dat de Dassenbeurt met rust wordt gelaten en ja. dat de Dassen daar weer uh, rustig ja. kunnen leven. Ga je het vandaag, als er een heleboel mensen komen die ook hebben meebetaald aan, uh, aan dit project, ga je het dan wel vertellen? Nou, misschien als ze dan nog wat extra vierkante meter ja. willen gaan adapteren. <laughs> En dan maar wachten totdat ze vanmiddag komen. Ja, inderdaad. Ik heb er wel zin in. van een Nederlandse componist, Pieter Hellendaal. Het derde deel, het allegretto uit de eerste solosonaten... voor cello en basso continuo was dit. Welkom in tuinreservaten.nl... Regelmatig is op onze fenolijn de vertrouwde stem te horen van Bertus van der Kolk uit Reden... die ons op de hoogte brengt van de nieuwste ontwikkelingen in de IVN-tuin waar hij vaak rond schaalt. Ja, zijn meldingen zijn zo leuk dat we nieuwsgierig zijn geworden naar zijn tuin. En naar Bertus natuurlijk, want met zijn bijna 80 jaar is hij nog energiek als een jonge vent. Tenminste, als we ze net paramor mogen geloven, want die is nog als wij drukke dagen hebben, dan hou ik dit schepnet net zo omhoog. Mm. Opdat kinderen mij zien dat ik met een schepnet loop. En die komen dan achteraan. Ik loop braaf achter je aan. We gaan naar een vijver, Bertus. de vijver van de IVN-tuin in Reden. We hebben hier een, een hechtje om deze vijver. Zodat vooral kinderen niet maar zo de vijver in kunnen lopen. Dat, is, dat moet eigenlijk, maar voor de veiligheid. En als gids, in dit geval ben ik die, de gids, stap ik over de heg heen. Nou, ik ben geen kind meer, Bertus. Ik mag er ook wel mee. Jij mag helemaal mee, hoor. Nou, dat is een mooie vijver. Een vijver, 1,50 meter diep. Dat betekent met zware vorst is er ruimte waar dieren kunnen overleven. En het is in het voorjaar en in de zomer een zee van bloemen... en heel veel groene kikkers. Mm -hmm. Iedereen op, heeft op deze tuin zijn eigen deel van de tuin waar hij verantwoordelijk is. Er is iemand verantwoordelijk voor de oude granen, de oude landbouwgewassen. Iemand voor de vlinderhoek. Ik ben verantwoordelijk voor de twee vijvers. Deze grote vijver en de put. En een regelmatige beller hè, van onze venolijn. En een van je laatste meldingen ging volgens mij over een polypje. Ik heb in het Apeldoorns kanaal, dacht ik, kleine watervlooien te vangen. En toen bleken aan de rietstengels en aan de waterplanten... bleken zoetwaterpoliepjes te zijn. En die heb ik hier oh, staan. In een potje? In een potje. Oké, okay, maar zitten ze hier niet? Want je staat je, hier al met je ze schep, zouden he? hier kunnen zitten. Ja. Maar dan moet ik het, een plant eruit scheppen. Ja. In een pot doen. Rust geven en dan ontdekken of ze er zitten. Nee, nou, laten we het even proberen. Zullen we dan eens gaan he? scheppen? Kijken wat er gebeurt. Veel blad hè? van de bomen natuurlijk. Heel veel blad. Dat is hinderlijk. Dat moet eruit gehaald worden. Kijk, het is altijd een beetje een verrassing wat je nou vindt. Kijk, een bootsmannetje, of een ruggenzwemmer. Een insect dat nu nog actief is, een beetje wonderlijk... want de temperatuur wordt toch al lager. En die pakt in het water gevallen insecten. Een kleine poelslak. Dit is een posthoornslak. Mm -hmm. Lijkt ook wel een beetje op een posthoorn. Ik heb op mijn vinger nu een klein rond dingetje liggen. Ja. Veel kinderen zeggen, god, dit is een steentje... Mm -hmm. Maar het leuke is, als je kinderen dit laat zien... dan zijn ze ook vaak die reageren... kijk, het is een schelpje. En dat is een schelpje, ja. het is een mosseltje. Die zijn niet spontaan gekomen. Met waterplanten mee, misschien met eenden die erin gezeten hebben. En Wat is dit? Het is een haftelarf. Ja, Er wordt later een insect dat gaat vliegen. Hoe komt het dat je er zoveel van weet, Bertus? Mijn vader was een liefhebber van natuur. Als kind stond er bij ons al een aquariumje in... dit. In huis, op laatste wel negen. En mijn opa was veerman. Dat betekende als kind, en dan praat ik over de jaren... Nou zeg maar Tweede Wereldoorlog en kort daarna... dat ik heel veel op het veer was, bij het veer was. Het veer tussen Zwolle en Hattem. En toen was de IJssel nog schoon en allemaal vis en ongelooflijk. Daar, daar leerde ik naar water kijken wat er leefde in het water. En toen stond je ook al net als nu met een schep net in je hand... En of een hengel. Maar ja, <laughs> nou goed, we staan nu in de IVN-tuin waar jij wekelijks te vinden bent, of daar? werken we hier met een grote groep 20, 25 mensen. Het is een unieke tuin. Het, is, uh, het ligt hier ongeveer 30 meter boven NAP. Een hemelsbreed pakweg, een kilometer, is de postbank. De noordkant ongeveer. En dat betekent dat ik hier heel erg beschut ligt. Dus die meldingen van jou op onze Venolijn, die komen allemaal uh, uit deze tuin? Die komen heel veel uit deze tuin. Maar ook wel als ik naar de tuin toe ga, als ik naar de tuin fiets, door het bos, langs de Carolinehoeve, langs de postbank. Bijna altijd is er wel iets te zien dat ik denk, god, dat is het melden waard. Wat is dat nou voor put? Dit is een oude voersilo. Daar dus deed de boerderij? De... Ja, van de boerderij. En die hadden hier een voersilo. Daar deed men gras in. Kuilde men in. Soms een conserveringsmiddel, een zuur. Zand erop. En dat was voer voor de winter, voor het vee. En daar hebben wij een vijver gemaakt. Anders dan van de vijver waar we net stonden. De vijver, daar geen zit vis in. Die is voedselrijk. Deze hebben we bewust arm gehouden. Okay. Daar is spontaan veenmos, spangenum op gaan groeien. En dat komt elk jaar een paar centimeter omhoog. Hé hey Bertus, laat die polypen zien waar jij het ja. over gebeld hebt. Dan ben ik dan al niet schier. Nee. Zie je in dit potje zitten? Hier in dit potje heb ik die waterpest in zitten. En daar zitten een aantal polypjes in. Ja, je moet me een beetje helpen, hoor. Ja, nou, hier kan ik dan beter zien. Die hangt hier voor aan het glas. Hoe ziet hij eruit dan? Een lang dingetje met allemaal dunne draadjes eronder. Ah, Zie je hem? Maar een gek beestje. Ja, ja, het is een holte dier. En dit beestje, dat eet watervlooien. En waarom heb je dit nou doorgegeven op de fenomeen? Ik vond het een bijzondere melding. Ja. Men ziet dit niet. Men gaat scheppen, men gaat watervlooien, men gaat visjes vangen. Men gooit waterplanten er weer uit. En voor een hele kleine moeite. En maak je een fantastisch hier. Zo zit je vol verhalen, Bertus. Want jij komt hier al, nou, al 25 jaar. Uh, op, in pak, begin jaren 90. Ja. Ik vind hier natuur en ik vind hier ook een heel stuk gezelligheid. En dat... de bezoekers en de kinderen. Hè? Want en jij de... vindt het leuk om dingen te vertellen, dat is duidelijk. Ik heb altijd in het onderwijs gezeten. Vandaar dat je ook zo graag belt op onze VLN. Ja, de ik vind, ik vind, ik vind het leuk van. om kennis door te geven. Ja. Ik zie iets en dan denk ik, is dit het melden waard... En dan check ik het bij, ja, eigenlijk altijd nog wel even in een uh, ecologische flora Prachtig. bijvoorbeeld. Ja. Of ik wel de juiste melding doe. De, of de boekjes ik... die hier liggen ook, hè? heb je die voor jezelf? Die heb ik hier neergelegd. Ja. Want dat is van dokter Foppie Brouwer. Dit zijn de boekjes die Foppie Brouwer bij het programma Weer of Geen nee, Weer... He? Dat was de man die eindigde altijd. Wat groeit en bloeit, ons altijd weer boeit. Ja. Kan je nog herinneren wat je allereerste melding was bij ons? Dat is... Uh, Bijna twee jaar geleden, op 5 december... we zaten hier met de groep koffie te drinken met speculaas. Vrije 5 december, Sinterklaas. En ik kom buiten bij de put waar we net stonden. En er waren schrijvertjes op het water. Nou, je fietst naar huis. Ik denk, goh, dat is wel iets. 5 december, schrijvertjes, midden in de winter eigenlijk. Een insect... Dat vond ik bijzonder. Ik denk, nou, dat is iets fenologisch en dat, dat meld ik. En dat heb ik toen gemeld met een verhaaltje over oh, een surprise, denk ik. Ik heb nog een, iets van Guido Gezellen erdoorheen gevlochten. Met Besters van der Kolk. Een surprise. 5 december krinkelde er een schrijvertje op de vijver van de IVN-tuin in Reden. Vanmorgen zag ik nog een vliegerswam. Nou, dat is begin november, dus dat is wel bijzonder. Het eerste deel, het Allegro uit de symfonie nummer 12 in G-groot van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. We zijn zo terug met het bijna verdwenen korhoen, maar eerst ster en nieuws. En het nieuws wordt gelezen door Anouk Thijssen. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Ons land verkeert in een bijzondere positie. De geschiedenis van de gemeenschap van Goederen, het testament van Napoleon en de oliecrisis. Wees zuinig met elektriciteit. Nu 40 jaar geleden. Zet de verwarming wat lager. Radio 1. OVT. En eerder af. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. André Hazes. Een icoon. Een volksheld. Een legende. De musical die de legende levend houdt.